you de Kok met het NOS-journaal. De Indiase regering trekt de speciale status van Kashmir in. Daardoor verliest de deelstaat een groot deel van de autonomie. De BBC meldt dat in het Indiase parlement... de oppositie zich fel tegen de maatregel heeft verzet. Verwacht wordt dat er ook in de betwiste grensregio... tussen India en Pakistan meer onrust zal ontstaan door de aankondiging. Kort voor de mededeling kregen lokale politici... in het Indiase deel van Kashmir huisarrest... en werden straten en het internet geblokkeerd. Ook zijn er duizenden extra Indiaanse militairen aangevoerd. De NS begint volgende maand een proef met reclame op de informatiescherm in de trein. Dat zal ongeveer in een derde van de intercitytreinen te zien zijn. Volgens de NS zullen het alleen reclames zijn die passen bij de treinpassagier. Bovendien krijgt in het geval van een calamiteit de reisinformatie voorrang. De proef loopt tot eind dit jaar. Daarna wordt bekeken wat treinreizigers van de reclame in de trein vinden. De hoogste bestuurder van Hongkong, Carrie Lam... Zij heeft het voor het eerst in weken van zich laten horen. Ze zei dat aanhoudende protesten een extreem gevaarlijke situatie veroorzaken... omdat ze het één land twee principe in gevaar brengen. De betogers demonstreren ook vandaag weer op grote schaal... tegen de invloed van China in Hongkong. Het lingeriemerk Victoria's Secret gaat toch werken met een transgendermodel. De Braziliaanse Valentina Sampaio gaat poseren voor de Pink Line in New York. Die is gericht op jongere vrouwen. Vorig jaar zei de hoogste marketingman van Victoria's Secret nog... dat hij nooit transgender of plus-size modellen zou inhuren voor de jaarlijkse modeshow. Dat kwam om op veel kritiek te staan. En sindsdien probeert het lingeriemerk het imago te verbeteren. Het weer de komende uren trekken de buien via het oosten weg en breekt vanuit het zuidwesten de zon geregeld door. Wel kan er vanmiddag vooral in het oosten en noordoosten weer een bui vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden aan de kust tot 26 in het oosten. Morgen is het op de meeste plaatsen droog, is er ook geregeld zon en wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Boekhuis van de ANWB.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 We zijn weer terug in Zandvoort. Uh, goedemorgen Zandvoort in Hotel Hoogland. En als het goed is werkt de techniek uitstekend. Want de hele technische staf van onze radio is hier aanwezig om te kijken of het allemaal goed gaat. En ze wijzen en ze zwaaien en ze zijn tevreden. Dan zijn wij dat ook. Dankjewel mannen dat jullie dat allemaal gedaan hebben. Uh, we zitten hier plezierig in Hotel Hoogland. Kom langs voor een kopje koffie of een kopje thee. Het is gezellig zoals altijd. En uh, ja, we hebben weer fantastische mensen. En onder andere Thomas de Jong aan de uh, techniek en de regie. Kort uh, Draaier heeft voor de muziek gezorgd. De redactie Gert van Kuiker en eindredactie G. Rutte. De koffie Rick van Schie. En Rick doet dat met liefde. Uh, thee heeft hij ook. En de presentatie. Het Dreamteam Irene de Jager naast mij. En Pieter Joustra naast mij. Goedemorgen ja, ik, Pieter. Goedemorgen Irene. dat wij er weer zijn ja. samen. En Irene, ik wou toch even wat zeggen, want er is natuurlijk groot nieuws in Zandvoort. Irene is 14 dagen geleden gevraagd om te trouwen. En, en dat, is, dat is toch wel uniek hoor. Want... Ja, maar ik ben nog nooit getrouwd, dus het is nee. zeker uniek. Hoe, hoe deed hij? Ging hij op de knieën voor je? Ja. Nou, nee hoor, want ik vond niet dat dat nodig was op zijn knieën. Hij mocht blijven staan. Hij mocht blijven staan. Goed, de grote vraag is: wanneer en waar is de. Nou, heerlijk? kijk, ik heb gezegd ja. Dit jaar? Maar nee, nee, nee, nee, nee. Ik heb gezegd ja, maar voorlopig nog even niet. Maar nou, dat was een goed antwoord. En wanneer is dat. Uh, want het is dit ja, jaar, zeg en... je. Nee, nee, gevraagd. Dat stond. Facebook, dit ja, jaar. Nee, nee, wie, nee, dat is niet waar. Dan heb je het niet goed gelezen. Er stond wie wordt er ten huwelijk gevraagd dit jaar. Oh! Dat was het. Nou, dat was. Dat is, dat is gebeurd. Maar, maar de huwelijk gaat voorlopig nog niet door. Dat, dat doen we nog even niet. Oké. Okay. Maar je hebt een mooie ring. Ja. En je bent verloofd, of Ja, je? precies. Gefelicite dus ik spreek nu ook over mijn verloofde. Gefeliciteerd. Dank Dankjewel. Je wel. Iedereen die jou een warm hart toedraagt. Goed, wat gaan we doen, Irene? Wat gaan we doen? We beginnen zometeen met uh, Roy van Amers. Die zit al bij ons over het uh, Singles Beach Festival bij ja. de Barefoot Cottage. Dat Daar mag nummer... je niet naartoe doen. Nee, nee, mag ik niet naartoe. <laughs> nee. Nee. nee. Nummer Strandtent 8, maar dat is straks. Dan hebben we Dick Hoesee over het laatste optreden van de Hedies. Ik heb net twee kaarten gekocht bij hem, want... Ik dacht, het zal me toch niet gebeuren dat ik daar niet bij kan zijn. Want iedereen in zijn antwoord moet daarbij zijn. Dus mensen, luister goed en kijk op de, in het krantje, want daar, zijn de, daar is de informatie over wel, hoe en waar de kaarten te koop zijn. Dan komt uh, Willem Koenen, 15 jaar Koenen, Cleaning Service, daarover praten. En dan hebben we even een kleine break en dan... Ja, en dan krijgen we Erik Weijers, want er is natuurlijk veel te doen rondom de Formule 1, de kaartverkoop en alles wat er omheen hangt en we hebben een heleboel vragen voor Erik opgesteld in de hoop dat hij daar ook een antwoord op kan geven en vervolgens krijgen we de schipper Jan Willem van de Boot van de KNRM, want ze zoeken vrijwilligers om uit te varen en we sluiten het programma af met Klaassen Cycles dat zijn die super deluxe racefietsen en die zitten in de passage en, uh, ja, die zat in het straatje naast Danver. Ja. ja. precies. En die is nu verhuisd. En, en ja, die jongen die maakt zulke mooie dingen. Dan moet, al, al is het alleen maar om uh, zeg maar, te kijken naar die mooie fietsen. En, Hij zit op de goede route van noord naar zuid. En zuid ja, naar noord van precies. al die fietsers die langskomen. Ja, die stoppen daar. Precies. En staan zich te verlustig over de mooie fietsen. Goed, dat is het programma. En we gaan starten met uh, Roy van Amers. En uh, uh, ja, als je zegt Singles Beach Festival... Ik hoor net, het is al uitverkocht. Het is uitverkocht, ja, dankjewel uh, dat ik hier mag zijn. in mijn stand voor. Uh, het is niet uitverkocht, ja, we zijn met 1500 singles. 1500? 1500 uh, singles. En is dat een beetje Wat mix een mannen? Want een Testeron gaat daar rond vanavond. Ja, het is een, een goede mix, ja. We zijn eigenlijk normaal een reisorganisatie. En uh, ook in onze reizen, in onze reizen uh, kijken we ook uh, de man-vrouw verhouding goed in balans. En dat zie je ook uh, nu op het strand uh, straks, uh, met 1500 mensen. Maar is dat een beetje mix-mix, uh, 50% uh, Dames en heren. Ik voor de uitzending ging en het is uh, 58% vrouw zo en 42% uh, man. Dus het is aardig in balans. Je ziet wel dat die, uh, hè, dat die vrouwen vaak heel goed bij zijn. Um, en uh, we kunnen een paar maanden geleden gingen we live. En uh, ja. toen, uh, dan binnen twee dagen 500 vrouwen tickets vermen. Dus die, uh, ja, die markt is er heel erg. En en, is, wat is de leeftijd ongeveer? Dat dus is de 25 en de, nou, ongeveer 50 uh, jaar. ja Dat is de... De categorie waar, uh, ja, waar de mensen in zitten. En, en die dames, komen ze alleen of nemen ze vriendin mee? Want ze zijn toch een beetje bang, misschien? Dat... Ja, ja, sommige mensen die. Nou, ja, nogmaals, we zijn een reisorganisatie voor singles en een aantal mensen die zijn gewoon met ons mee geweest al op reis. Dus zien niet het als een reunie, dus die komen bij elkaar en die vinden het gewoon prachtig om ja, weer elkaar te ontmoeten. Um, en uh, uiteraard moet je wel singles zijn, dus mocht je in de tussentijd een relatie hebben gekregen, ja, dan mag je niet meer komen. Kijk. Irene? Nee, nee, nee, nee. <laughs> ik, wist het. ik wist dat ik er niet wel ja was. Ja. En, uh, en nee, heel veel mensen die komen of uit Zandvoort, Haarlem of waar dan ook uit heel Nederland. Uh, en die komen alleen. En wat best spannend is natuurlijk, kan je, je voorstellen. En die ja, gaan het, gewoon. Dus hey, allemaal heen. vreemden sta je in. Klopt ja, dus dat is best wel een. Uh, we doen we nu voor de, uh, voor de tweede keer echt een festival. En dat zagen we vorig jaar ook wel. van well, Best wel spannend voor mensen die alleen komen. Uh, hoe ontmoet je mensen? Ja. Uh, en daar hebben we natuurlijk uiteraard allerlei dingen voor bedacht. Zoals? Uh, nou, sowieso hebben we drie area's uh, in de Barefoot Cottage uh, vandaag: uh, drie muziek area's, van een silent disco tot en met een uh, stage op het strand. Dus mensen dansen echt lekker met een voetje in het zand. Uh, en binnen nog een feesthutje. Uh, maar in de feesthut bijvoorbeeld heb je disco bingo, heb je een popquiz, kun je gewoon alleen uh, meedoen en dan vorm je een team met de mensen die ook alleen zijn. Nou ja, voor je het weet val je in de prijzen en ben je aan het high five omdat je de goede antwoorden hebt. Dus daar, daar ontstaat wat. En in de prijzen met een leuke meneer of mevrouw die je tegenkomt. Dat zou doen. ook nog kunnen, ja. ja, ja. Uh, je kan ook nog een slippertje maken. Normaal kunnen kun natuurlijk single geen slippertje maken, want ja, je hebt geen relatie. Uh, maar dit keer wel. Dus we hebben ook, uh, nou, dit letterlijk een slippertje maken. Uh, dus dan kun je je slippertje versieren en hebben we tentjes uh, waar je, je dat kan, uh, kan doen. Gewoon weer om grappig uh, met elkaar in contact te komen. Hebben ze altijd ook een reuze opblaas-twister? Dus dan, nou ja, dan uh, in wat de gekke houdingen uh, ook weer mensen spreken. Ja, het uh, is een twister. Je weet toch wat twister is? Nee. Twister. Het is een heel twister kleurrijk gebeuren, ja. Wat moet jij uitleggen? waarbij Voetstappen zijn, precies. Ja, maar ja. Ja, dan uh, reuzen. Ja, en dan moet je je voorstellen dat het reus is. Dan kunnen er kunnen verschillende mensen aan meedoen natuurlijk. En ja, het is altijd lachen, zoiets, maar zeker als het uh, heel groot is. Hebben ze altijd een ballenbak? Omdat we geloven: ja, je haalt het kind lekker in je boven en uh, ga gewoon lol maken. Dus, uh, dus dat doen we ook. Um, ja, we hebben ook een nice to meet you point. Waardoor je gewoon heen kan gaan. En je denkt, ja, ik ken er niet zoveel mensen. En daar ga je heen. En daar zijn reisleiders van ons. En die gaan jou uh, nou ja, weet je, samen met een groepje al leuk, uh, leuke vragen. En we beginnen zelfs, dat is kort voor drie uh, vandaag. Met een zwemband speeddate. Nog nooit uh, vertoond. Maar uh, dan moet je je voorstellen dat het een soort van mix is tussen, tussen speeddaten. Stoelendans, maar dan met zwembandjes. Dat wordt natuurlijk een grote chaos. Ja, wat, uh, <laughs> we hebben het nooit eerder gedaan. Dus nou ja, zou, dat is al leuk om te zien. En daar kunnen ook hoop mensen aan meedoen. En dan gaan we ook zien, uh, ja, ontmoet je weer, uh, al dansend uh, ontmoet je mensen. Ben je zelf single? Ik was single toen ik bij Villa Vibes, uh, ging werken, uh, inmiddels niet meer. Uh, maar uh, ja, dat is wel een mooie uh, ja, bijkomstigheid van ja. mensen die elkaar gewoon uh, ontmoeten op zo'n vakantie. Of uh, ontmoeten in mijn geval op kantoor. Ja. En uh, nou, toevallig vorig jaar waren we met haar uh, dat georganiseerd, het eerste strandfeest. En uh, nou, nu uh, komen er mee. geen ruzies voor. Ruzies. Ja. En, en hoe bedoel eh, je dat? Nou, je, je bent daar op het strand dus allemaal singles en je ziet een mooie vrouw. Ja. En andere tien mannen, die zien dat ook. En ja. En nou dan ga je met elkaar op de vuist wie de winnaar is. Ja, dat, dat gebeurt gelukkig niet. want nou. het eigenlijk best wat grappig aan zo'n feest is, iedereen probeert juist de beste versie van zichzelf te zijn. He, dus uh, ja, rottigheid of iets anders, ja, dat, uh, dat uh, ja, komt dat daar past niet voor. Dat past niet in je, in je niet presentatie in, uh, nee. natuurlijk. Drugs. Nee. Uh, drugs heb ik vorig jaar ook niet gezien. Nee, is ook, uh, ja, ja, ik weet niet of je dan de beste versie van jezelf bent als je dat gaat doen. Ja. Uh, nee, het is een heel gemoedelijk sfeer. En uh, ja, vrijheid, blijheid. Uh, en uh, ja, het is ook wel, vorig jaar we bijvoorbeeld hadden we gezien, is dat mensen het ook wel leuk vinden om gewoon even rustig gewoon ergens te zitten. Hè. Want op een festival normaal ben je alleen maar aan het dansen. Uh, dus nu hebben we nou, bij de Bedford Cottage ook uh, heel veel zitplekjes En uh, binnen, buiten, waar mensen gewoon, ja, je kunnen dansen. Maar ook qua, kunnen terugtrekken. Je denkt, nou, ik, ik vind het wel leuk om even contact te maken. En dan, een, goed een goed gesprek te hebben. goed gesprek hebben. Dat kan ook in de ballenbak maar dat kan ook gewoon in een hangmat uh, ja, of dat uh, Er zijn je ook hangmat uh, klopt ja ja, ja ja echt leuk hey, ik zie hier uh, dat, uh, een reactie van iemand van vorig jaar dit is het publiek wat ik eigenlijk niet bij een singlefeest uh, verwacht ja. dus ja. uh, spontaan goed gekleed leuk om mee te praten ja. Hoezo zijn singles niet leuk en spontaan en leuk goed om... Hè? Dat is toch altijd wel zo? Ja, vind single. ik ook. Nou ja, nou, dat is toch gek genoeg. Uh, dat zien we ook bij ons, de Vila Vibe single reizen. Dan zien we ook dat mensen het best wel uh, ja, spannend vinden of vooroordelen hebben. Van, ja, single, weet je wel. Ja, is dat geen ja, kneuzenparade, hoor ik wel eens? Hè? Of, uh, stoffige... stoffige bedoelingen. Of ja, wil ik er wel bij horen? En andere mensen denken, ja, uh, als je die aftermovie van vorig jaar bekijkt. Ja, zijn misschien best wel weer hippe mensen. Hoor ik daar wel weer bij. Ik ben misschien eh, minder soepel of wat dan ook. Um, ja, het is gewoon een, echt een leuke mix van mensen. En helemaal uh, nou, eens, ja, het is niet. Single zijn is maar geen. Gaat uh, geen, geen ja. ja, gaat door. Single zijn is geen, niet iets geks of zo. Je ziet ook hè, dat CBS kwam ook met de cijfers. Dat in 2050 dat ze uh, verwachten dat de helft van de huishoudens single zijn. Dus single is, eigenlijk wordt het een soort van de norm. Ja. Uh, en je ziet steeds meer initiatieven ontstaan dat singles elkaar uh, gaan opzoeken. Uh, niet omdat ze heel erg eenzaam zijn of zo, maar omdat ze gewoon denken: nou, ik vind het gewoon leuk om met gelijkgestemden uh, ja, mooie dingen te doen. Ja. Um. Jij ja, ja, zegt, er is ook een soort reunie van de mensen die meegeweest zijn met die reizen. Ja. Maar die kunnen dan nu niet komen, want die hebben natuurlijk al iemand gevonden. Nou, het doel is sowieso niet, dat misschien er altijd goed doen, het geen uh, Villefijze organiseert, geen date reizen. Het is juist uh, mensen die het leuk vinden om wat leuks te gaan doen. En die zoeken elkaar op. Wij geloven erin, uh, als je dingen gaat doen, zoals bijvoorbeeld een wintersportvakantie hebben we, of een weekendje weg, waarbij we gaan mountainbiken, allerlei dingen gaan doen. Ja, dan, dan terwijl je iets doet, kan het voorkomen dat je iemand ontmoet en uh, ja, er ontstaat er iets. En wij ontvangen ook wel eens inderdaad uh, geboortekaartjes uh, van Villefijze-babies. En de, nou ja, trouwkaartjes. Dus dat is heel leuk. Maar als, uh, ik, ik wil het tegen de mensen zeggen, als je met de ik, kom, ik ga naar, hè, naar het strandfeest vandaag en ik hoop uh, echt iemand ontmoeten, hè. dat is mijn doel, ja, dan, ja, dan kan het uh, misschien tegenkeren. Ja. Ga gewoon lol maken, ga gewoon lekker met iedereen praten. Ook met de mensen die je misschien normaal gesproken niet uh, zou aanspreken. Ja, iedereen is single, dus iedereen vindt het leuk om een praatje te maken. Ja, en dan? dan? kan het natuurlijk uh, iets het kan. gebeuren. Het kan, Dan ja. ja. ja. ja. komt er een vervolgafspraak. Ja. Dan komt er een vervolgafspraak, ja. ja. Nou wat ook wel grappig is om misschien te zeggen, we hebben ook uh, mensen die een kaartje kopen, die uh, worden daar een uitnodiging voor een besloten Facebookgroep. En daarin uh, nou, dan kun je dus al contact maken. En vanochtend ging ik er even doorheen bladeren en dan zie je dat mensen uit Maastricht of Rotterdam, die gaan een afspraken maken met mensen die, uh, nou ja, die ook komen. Die kennen elkaar nog niet, daar ontstaat er iets. En vannacht uh, op Camping De Lakens uh, zijn ook honderd fila fiber's hebben daar geslapen. kennen elkaar ook uh, grotendeels nog niet en die hebben een hele barbecue georganiseerd. Uh, of minst, dat is dus georganiseerd voor Dus die hebben al hun. een klein beetje een elkaar al, oh, Dus dat is ook super gezellig. Dus ja, die kennen ook weer mensen. Hey, hoe laat begint het? Uh... Het begint om twee uur vandaag. En ja. het gaat door tot, uh, tot elf uur. En uh, ja, volle line een lineup. keurige tijd. Ja. Het is een mooie tijd, ja. Elf echt, uur begint uh... het pas. Ja, is het zo, ja. ja. <laughs> In het dorp bij de disco wel. Ja. Ja. Maar goed, dit is ja. natuurlijk een beetje een ander verhaal. En omdat het natuurlijk wel op het strand is, moet je natuurlijk genieten van dat wat het strand het is te bieden mooi, ja. heeft. Het is mooi, midden schijnt de zon om. Dat klopt, ja. Het is dus helemaal wordt nog lekker zee. weer ook. Dus daar heb ik ook gekeken. Ja. Lekker droog ook. En uh, um, ja, Je hebt ook festivals die later beginnen. Maar überhaupt zie je natuurlijk wel dat, dat festivals uh, overdag beginnen en dan een uurt op elf uh, klaar. Ja, dat vinden mensen prima. Ja. En mensen hoeven ook niet per se tot uh, midden in de nacht, tot vijf uur te gaan stappen. Nee, en dan ja. heb je om elf uur nog de tijd om eventueel, als je iemand leuk ontmoet, nog ja. leuke nou, dingen nou, te gaan nou, doen. Nou, leuke nou, dingen nou, te gaan nou. doen. Als ze nog in het dorp of zo. Ja. Okay, of voordat je het weet, heb je je Facebook staat aangepast naar uh, uh, getrouwd. toch? Ja. <laughs> hoor ik net. Ze hadden ja. eigenlijk een, een combinatie moeten doen wat Meija toen gedaan heeft. Weet je, al nou, trouwen voor één ja. dag. We hebben het oh, meijer toch georganiseerd ja, toen? Ja, ja, misschien voor volgend jaar leuk idee. Dat is een leuk idee. We zijn zelfs dag. ook met de gemeente Zandvoort. Dat vind ik echt uh, compliment aan de gemeente Zandvoort. Die denken heel erg mee. En die vinden het leuk om uh, te kijken wat er misschien volgend jaar kan. En uh, wat hun uh, droom is. Dat, ja, wij willen wel bekend staan als uh, Beach for Singles. Uh, dus uh, ze zeggen, nou kunnen we volgend jaar uh, ideeën gaan bedenken om uh, nog groter te doen, meer workshops, lekker gaan surfen of, en ook veel meer mensen in Zandvoort, veel meer bedrijven te betrekken, zodat uh, echt Zandvoort Beach voor Singles wordt. Nou, dat is U een leuk idee. Enthousiast. Uh, en je zegt, het is uitverkocht. Klopt ja, het die is helemaal uitgekocht. Horen de mensen, die horen dit programma. Ja, ja. Ja, maar ik wil er wel naartoe. Ja, klopt ja. Dus ik heb wel uh, beloofd in ieder geval dat uh, er nog wat kaartjes aan de deur zijn. Dus nou ja, mensen die in de buurt wonen, uh, die kunnen langskomen. En dan hebben we nog een aantal kaarten uh, aan de deur. Dus kosten? Uh, de kosten zijn uh, 31 euro. Wat uh, ja, een aparte prijs, 31 gemaakt. euro? Nou, ik moet even zeggen, het is 29 euro op de website plus nog wat ticketing kosten. Dus als je naar de deur komt, ja, okay. dan uh, komt dat erbij. En uh, dan betaalt iedereen evenveel. En je drankjes die zijn gratis of die moet je betalen? Nee, de drankjes moet je betalen, ja. ja okay. Het uitzicht is gratis, dat is bij de prijs inbegrepen. Ja. En de ballenbak en de twister en alle hè, het spelletjes het zijn allemaal inbegrepen. Behalve slippertje maken, dat kost dan nog een muntje, maar uh, dan heb je ook wel wat. Dat moet je nog betalen ook voor het slippertje <laughs> maken. Ja. Ja. Ja. ja Nou weet je, ik denk gewoon dat het een topmiddag uh, uh, gaat worden, want ja. uh, het weer werkt inderdaad mee, het is uitverkocht, dus ja. het is niet zo dat jullie denken van, oh jee, als er maar genoeg mensen komen, nee dat is klaar. Dat is klaar inderdaad, dat is... En, uh, en misschien nog ben ik vergeten toe te voegen, maar uh, wij organiseren normaal gesproken inderdaad single reizen voor hoger opgeleide singles, dus mensen met een hbo en of een universitair achtergrond of een baan. En in het feest komen eigenlijk ook alleen maar mensen die uh, hbo, wo niveau hebben. En dat doen we eigenlijk om gelijkgestemd te ontmoeten, dat mensen ja. denken van, uh, ja dat aangegeven. Het is toch wel belangrijk om echt een goede klik te hebben. En leeftijd is dan een factor van. Er zijn ook en, andere feesten waar mensen met andere achtergronden ja, natuurlijk ja, kunnen precies, gaan. Ja, dus nee, dat is prima. Dat is dus de, de keuze siepeleuk. die je maakt. Kledingadviezen? kledingadviezen. Uh, nou, ik zag al vrouwengroepen losgaan van ja, wat doe je aan? Dus nou, in die besloten Facebookgroep kun, kun je dat zien. Van de korte rokjes tot juist een warme trui. Want dat kan natuurlijk afkoelen. Uh, maar ja, als je iets zomer gaan doet met een Hawaii slinger of wat dan ook, dan uh, zit je altijd goed. Ja, en, en neem iets warms mee. Wees voorbereid voor alle omstandigheden. Het koelt Absoluut. inderdaad wel ja, af s'avonds. Ja, dus ja, ja. een goede warme sjaal bij je. Ja, maar sjaal allemaal de zee in. Even afkoelen. en zou kunnen, ja. kan, kan er ook gaan. nog geskinny dipt worden? Of is dat niet? Uh, uh, uh, het staat niet op het programma. Maar dat ja. Uh, yeah. Nou gewoon even zo uh, alles laten, laten, laten, laten, laten vallen. En dan zo even de zee in. En dan gewoon weer terug aanklopen. Ga <laughs> kijken vanavond. <laughs> Jij ja, wil het zien hè? <laughs> ja. <laughs> ja, het is sowieso misschien wel leuk om als je in de buurt bent. Ga gewoon kijken bij de Barefoot Cottage. Vanaf de boulevard heb je hebt een prachtig uitzicht op al die feestende mensen. We hebben ook grote vlag een palmboom. En nou ja, het ziet er sowieso al, uh, al uh, mooi uit. Ook als je er niet. Uh, ik heb de foto's gezien op de website. Met prachtige ja. overzichtsfoto's. Ja, ja, ja, ik denk dat het een uh, geweldige avond gaat worden. Middag, moet ik zeggen. En avond. Ja. Dus. Uh, nou, uh, uh, ga, ga genieten cottage. ook. Barefoot, barefoot Cottage, strandtent 8 is dat. Ja, dat is uh, bij de rotonde links naar het zuiden toe, de tweede tent daar vandaan. Ja, dus van achter, de, achter de, uh, de haven. Ja, precies. De haven en dan het eerste strandtent ja. daarna. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. En uh, nou, ik zeg tot volgend jaar gewoon. Nou, afgesproken. Hartstikke Zelfen. goed. We gaan uh, luisteren naar muziek. Ik heb geen idee wat er komt, maar is vast gezellig. In your little corner of the world You could roll around the globe And never find a warmer soul to know Oh, I saw you by the wall Ten of and soldiers in a row eyes that looked like ice on fire The human heart, the captive in the snow On that key tie, you will never know Anything about my home I never know how Me. Do you ever see the letters that I write When you look out through the wire Nikita, do you count the stars at night And if there comes a time Guns and gates no longer hold you in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 So, I keep is the other We wordt natuurlijk Elton Zonne. Yes. Heerlijk met Nikita. Nikita eh, Aan tafel, Dick Hoezé. Die die voor iedereen bekend. En die zwaait af, oftewel die sminkt zich af, eh, na 65 jaar. Ja. En dan nou kijk ik je even aan en dan denk ik... Ziet er goed uit. Of niet? Hoe Hoog... oud was jij toen je begon? 14. 14? Voor professioneel, ja 14. Dat was in de film Sisk de Rat. Dat maar... Nu ga ik even tellen, 14... 65 jaar, dat betekent dat je bijna 80 bent. Nou, dat ben je niet. Ja? Nee. Nog een jaartje. Ja, ik ben nu 79. Zo, nou zwijg ik. Dankjewel. Ik vind dankjewel, wel. Dat... Dan houd je ja, tenminste even de grond dicht. Zo, joh, Dat kan toch helemaal niet. Dikje ziet er ja, fantastisch uit. Jij ook, dankjewel. Nou, dankjewel. Dat is ook Daarom hele... dacht ik van hij is op zijn 15 jaar begonnen. Ja? Nee, nee, nee. nee, nee. Ik ben. Uh, ja, ik, ik. 79 word ik nu en volgend jaar word ik 80. Ja. Ja. Ik zet het wel steeds wat naar voren. Ongelooflijk. Ja. Want je hebt een leven gehad van rennen en racen door de hele wereld. Ja, ja. Enig was het, ja. Dat zal ik gaan missen. Ja. Ja, dat ja, was prima. Leuk, leuk was het. Maar je gaat het missen. Maar aan de andere kant besluit je ook van het is goed geweest. Het is genoeg ja. geweest. ja. Maar dat, is, dat heeft ook een reden. Er is geen werk meer voor mij in mijn vak. In de variété En de Circus nog wel. Maar meer in het buitenland. Ja. Daar heb ik geen zin meer in. Daar ben ik nee. oud voor. En de variété, dat doe ik ook nog wel, wel. Maar niet veel meer. Mensen hebben er geen zin meer in. En oudere mensen die... die, die uh, Nee, die zien dat niet meer zo zitten eigenlijk. Nou, ja. moet ik even weer terugdenken aan... Uh, daar waar ik ook aan mee mocht werken... Uh, een paar jaar geleden in de krocht. Ja. Nou was dat natuurlijk een, een verrassingsprogramma. Hè. Dat ja. was een programma waar niemand op gerekend had. Nee. Wat een enorm succes was. Mensen ja. die zaten echt zo van... Wow, wauw, wat gebeurt hier en ja. hoe, hoe leuk was dat hè, om ja. dat uh, ja. te doen. Het is natuurlijk ook heel moeilijk om dat te evenaren. Althans in, in de zin zoals dat uh, toen uh, was... Is dit toch een klein beetje een, een antwoord daarop als nee, afscheid? Nee, het nee, is een ander programma. Het is een andere voorstelling. Niet zoveel mensen meer. Nee. En, en we zijn nu met z'n 60, gewoon vijf of zes. zes. En uh, het is totaal anders weer. Het is, het ja. is een andere voorstelling. Dus dat, dat geeft ook alweer plezier om dat in elkaar te zetten. Ja. Ja. Maar, ja, maar dat we... zou natuurlijk toch nog wel een keer kunnen. Ik bedoel, dan hoef je niet weg. Dan ben je hier in het dorp. Ja, het gaat eens één keer per jaar. Dat, dat, dat, dat, dat zet geen zoden aan de dijk ook. Dat zet sowieso geen zoden nee, aan het Nee, het kost meer geld als dat het opleveren. Dat Deze dat keer wel. De vorige keer kregen we subsidie. subsidie. maar is ja. niet, dit jaar niet. Nee, dat nee, heeft het al een keer gehad. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Maar je vrijwilligerswerk, dat blijft. Je bent een gast in de Zonstroom. Daar ben ik ook geweest, ja. ja. ja. ja. En die mensen die genieten... Ja, ja ze zijn wel gezellig daar. Ja, ja leuk. Nou, dat is ook leuk om te doen, maar het is een half uurtje en dat, dat mag ik iedere keer terugkomen. Ja. ja, ze vergeten het toch weer. <laughs> ja. Nou, goed. Hey, uh, nou ja, Henk Jansen is natuurlijk uh, je maatje ja, en uh, die, is je, je, ja. die moet er uiteraard bij zijn. Ja. Nou, Peter de Boer, dat is degene die toen uh, de, een van de organisatoren was van ja. het andere ja. programma. Ja. Uh, Sugar, Lien Bloeper. Ja, dat is, die komt uit Amerika. Okay. Dat is een uh, zeer gevierde, gevierde artiest. Uh, ze woont naast me, Lien van Riemen. Ja, precies. <laughs> <laughs> ik dacht ook Lien, nou ja, uit Amerika. Ja. <laughs> nou ja, goed. We, we kennen Lien allemaal een beetje. Dus ja. dat wordt weer een uh, verrassende ja. situatie. Voor Daar twijfel ik helemaal ja. niet ja. aan. Ja. Nou ja, clown Frenkie, die kennen wij denk ik ook allemaal wel. Nee, nee? nee totaal niet. Is Klaan, een Frenkie, en... Klaan Frenkie, dat is een leuk verhaaltje. Klaan Frenkie die is clown bij een circus, Circus Alexander. In, in, uh, in Nederland treedt hij op overal. En kloot frenkie heeft mijn bellennummer gekocht. Ik, ik had een nummer met bellen vroeger. Ja ja, ja ja ja. Die heeft hij gekocht van me. Daar loopt hij al 40 jaar achter. Dik, mag ik van jou overnemen kopen. En nu een paar maanden geleden zei ik: Jan heet hij? Zei Jan, doe dat maar. Neem jij dat bellennummer maar. Nou huilen toestanden fijn. Want dat 40 jaar geleden kwam hij naar mij. Kijk in oud Valkveen, toen treed ik daarop, bij Bottini. En toen, uh, uh, uh, nou, nu heeft hij dat van me overgenomen. Met bellen, met de muziek, met, met het hele nummer. Ja. En een paar weken terug belt hij me op, zegt hij: Het lukt niet. <lacht> hij zegt: Het is toch moeilijker dan ik dacht? Ik zeg: Dat, dat vermoed ik. Iedereen denkt altijd maar: dat, dat, dat, dat rommel je maar de het weg. Dus nu komt hij uh, volgende week of uh, repeteren bij mij thuis. Dus hij zegt: Mag ik meedoen aan de voorstelling? Ik snap hartstikke leuk. Hij zegt: dan, uh, Mag ik dan dat bellenummer doen? Ik zeg, daar praten we nog wel even over. Want misschien doe ik het zelf nog wel, weet ik niet. Dus dat, dat weten we nog niet. Nee, niet samen doen? Nee, dat kan niet. Oh. Nee, dat kan niet. Nee, dat, dat is een beetje een zielig nummer met een zwervertje en met een kleppertje. Nee, dat ja. gaat daar niet. Nee, dat, dat kan ook uh, bellen. Nee. Nee, dat gaat niet, Wat is maar voor één persoon. Eén oh. <laughs> persoon hey, En ja, en G. van den Berg, daar hoeven we nee. natuurlijk. Uh, die heeft geen aankondiging nodig. Dat nee. is uh, de topper uit het dorp. die over de hele zeg, wereld ja, ook gespeeld heeft. Ik denk, wat, wat gaan we spelen? Ik zeg, uh, uh, nou, dat en dat liedje, oké. Okay. Ik zeg, moeten we nog een Nee, dat zit wel goed. Ja, dat denk ik ook wel. En dan staat er dus nog bij het Wapen van Zandvoort en de Drie Aapjes. Zijn zij sponsoren of doen zij ook Nee, dat weten ze nog niet. Zet ik dat ga vragen. Ik denk, misschien kan ik dat er vast ingooien. Nee, ik heb met Brigitte en met de Aapjes... Nou, ik kan niet op de naam komen. Van de Drie Aapjes? ja. Uh, ja, ik weet het ook. Dat, gaat... dat is een 65-plus momentje Oké. Okay. En die hebben bij mij een circus vroeger gespeeld. Hier in, in, op Zuid. Op, als kinderen? Nee, nee, toen we de prominente avond hadden. Oh ja, ja. natuurlijk. Daar deden ze mee. En toen zei ik, nou oké, okay, dan uh, doen jullie nu ook mee in de krocht. Met twee acts. Dan gaan we repeteren en zo. Want dan nemen we ook weer mensen mee natuurlijk. En, uh, en die gaan dan ook meedoen in de voorstelling. Wil maar mensen meenemen bij jou. Dit is gewoon straks gewoon strak uitverkocht hoor. Daar heb ik geen enkele twijfel Daar komen over. komen op terug. Oké, okay. heel goed. <laughs> nee, maar het gaat, loopt goed. Hartstikke loopt goed. leuk. Hè? Maar het, is een, het wordt een festijn. Ja. Maar en ik, ik vind het een verdrietig versterken, want afscheid, daar hou ik niet van. Nee, maar je moet het ook niet zo zien als afscheid. Uh, uh, ik zei tegen Joop, Joop dit is mijn laatste voorstelling, we dus schrijven een goed stukje. Dat, dat, maar het is ook niet zielig natuurlijk. Het is, uh, nee. ik, ik ga ervan uit dat je gewoon over een jaar zegt, ja hoor, we gaan weer een programmetje doen. Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik, niet. ik vind dit ook wel lekker hoor, om niks te doen. Een beetje rondlopen in het ja, dorp, wandel, een beetje kletsen en, met ja, iedereen en ja. een beetje wandelen. Dus ik, tot nu toe mis ik het niet. Ik vind nee, het prima. Maar je kent Henk Jans ook, die gaat jou gek maken de komend jaar. Nee, Henk die, die, die, die, uh, Henk die zegt dat het is de laatste keer hoor. Nou, uh, ja, dan dat weet, het weet ik het wel. Winter, ja. Ja. Ja, de, ook wel, ja. maar hij ging toch door. Ja, nee. Dus het is een beetje wapperig op het ogenblik. Ja. Ja. Maar ik vind maar ja, het prima. Het is een beetje dubbel, maar dat maakt dan ook nee. niet zoveel nee, uit. Nee. Nee. Nee. nee, je moet wel stoppen, want ik heb een heel mooi eind <laughs> Hey, maar je, je, je zei net uh, een niet uitverkochte... Uh, nou ja, we, zijn, we waren in juli al uh, bezig met kaartjes te verkopen. Ja. En nu... Uh, wel, we hebben de, de zaterdagavond is een, een, op 20, 30 mensen naar uitverkocht. Nou, dat bedoel ik. En vrijdagavond begint nu ook te lopen. Te zo lopen. Dat, nee, maar ik goed. was dus bij... Uh, ik, ik, ik wilde bij de, bij de Bruna, bij de Krocht, uh, wilde ik kaartjes halen. En omdat ik dat gewoon gewend ja. ben, zo van nou daar kunnen we kaartjes kopen. Maar dat was dus niet zo. Daar hebben we nooit dat, iets gedaan met Bruna. Oh, dat, nee. de, in oh, ja, mijn gedachten dacht nee. ik van nou daar moet ik ze halen. Nee, het was maar. altijd zo dat Theo van de Krocht, ja, die ze verkocht, ze. verkocht ze. En dan wij... Ja, maar Theo is op vakantie. En iedereen zei: Je bent gek om nu al kaartjes te gaan verkopen. Het is dus pas in november. Ik zei: ja. Hoezo? Laat me nou maar. Ja. Maar even, wij. Ja. Eh, hier staat over wij met verkoop. Ja. Dan moet ik het even zeggen: Dat is Loes. Loes. Nou, en dat is Dick. Ja. Ik loop als vijand de kiep door het dorp. Ja, precies. Ja. Dus en iedereen en... die jou ziet kan je aanspreken: Zo ja. van Dick. Ja. Mag ik even twee ja. kaartjes nou, aftikken? Ja. Zoals ja. ik dat Laat. net gedaan ja. heb. Ja. En anders bellen naar Dick. Ja, of bellen naar Loes. O, en Loes die zit, dat is ook wel leuk. Loes gaat vanmiddag om vier uur weer kaartjes verkopen. Dan zit ze bij XL. Aan een tafeltje. tafeltje en dan mensen komen naar haar toe. Want die bellen er dan. Nou, ik zit om vier uur bij XL. En ja, als mensen toe. haar nu willen bellen. Ja. Ik ga het nummer noemen. Ja, prima. 0653310684. Klopt? Is dat, het zal wel, ja. Ik weet het niet. Ik bel er weinig. <laughs> Ik en. heb geen idee. Nog een keer, 06 nee. 53 31 06 84. Maar je mag ja. ook dik bellen en dat ja. vind ik hartstikke leuk. Ja. En het nummer van Dick, let op. Let op. 06 53 47 57 03. Klopt het Dick? Ja, dit klopt. Ja, klopt. Ja, ja. Nee, niet klopt. Ja, ja. Nee, maar is de zover... voorstelling, op vrijdag 8. En zaterdag 9 november. Om 8 uur Om 8 uur begint het. Ja. Ja. En er is uiteraard nog een afterparty. Want dat is altijd zo. Dat toch? doet iedereen zelf. Dat, dat, uh... nee, nee, maar dat is ja. ook het, het, het de ja. charme van ja. de kocht vind ik altijd. Is ja, dat de, na, de na de voorstelling. Na voorstelling ja. Dan is iedereen uh, ja. gezellig bij elkaar. Want ja, men kent ons. Hè? Ja, ons precies, kent ja. ons. Ja. En dan ja. is het altijd een uh, super feestje. Dan, dus, dan komen uh, wij naar voren en dan uh, ja. maken we het gezellig. Ja, ja. Nee, dat is... Dik maar voor die tijd. Ja. spreken we elkaar nog een keer hier voor de radio. Dat toch wel? Ja, oké. Je komt het nog een keer vertellen. Ja, ja, ja. Dan kom je vertellen dat het uitverkocht ja, is. Ja, en dan weet ik ook het nummer van Loes. Dan. Dat bedoel ik. Ja, ja, ja, ja. Nee, ja, prima. Veel succes. Dank je wel. Ja, Dank je wel voor je komst. We gaan luisteren naar de Dutch Rhythm Steel Showband januari, februari. Okay. Ja, heerlijke muziek, de ritme stil, en showband, dat klinkt weer zomer. Ja, geweldig, en het is natuurlijk zomer. Aan tafel zit Willem Koenen, en als u zegt Willem Koenen, ja, is een zandvoerder. van Koenen Cleaning Service. Hij is geen zandvoortig hoor. Is hij geen zandvoerder? Nee. Helaas. Ben je mug? Ja. Ja, dat dacht ik al. Geboren. Ja. Maar heel veel Zandvoorters zijn, zijn trouwens geboren in Haarlem hoor. Dus dat is niet. Uh... Maar je, hebt, uh, je bent er niet, zeg maar, groot gebracht in Zandvoort? Nee, nee, ik ben er niet groot gebracht. Oké, okay, heb... maar hoe begint het dan dat je in Zandvoort een serviceorganisatie gaat opzetten? Een cleaning service. Nou, ja, er zit natuurlijk wel een hele historie daarvoor. Hè, want je blijft natuurlijk. Uh... Waar, waarom hebben we je uitgenodigd? 15 jaar bestaat de zaak. Ja. En je hebt veel gedaan hier in Zandvoort. Maar vertel even, hoe is het begonnen? Het is begonnen dat ik ben blijven hangen aan een Zandvoorts meisje natuurlijk. Kijk, dat is He? nooit dat, slecht. Dat is nooit slecht, hè? Vertel even wie. Uh, dat is uh, Betty van Solingen. Ja. En haar, ja. En haar moeder was uh, de een van Bos, van de rijwielzaak op de ja. Grote Krocht... waarvoor ja. je een stuivertje lucht uh, ging halen. Precies. Daar was ze bekend om. En uh, nou, daar ben ik, zeg maar, uh, als, nou, wat was ik, uh, 19, 20 jaar... Ben ik aan dat meisje blijven hangen en uh, nog steeds en nog steeds gelukkig, ja. En die verzolingen die zijn standvastig, hoor. Ja, dat uh, kun je wel zeggen. Maar ja. ja, de bosjes ook, denk ik. Ja, precies. Ja, en dan ben ik dus uh, met die twee families ben ik dus, uh, uh, ja, ben ik eigenlijk opgevoed en grootgebracht eigenlijk. Uithalen vertrokken en naar Zandvoort toe gegaan, getrouwd hier op Zandvoort. En dan zit je goed met die Zolingen, Rennersbrigade en alles wat erbij hoort. Ja, ja, ja, ja. En de bossen ook natuurlijk, ja. hè? dat is uh, een hele oude familie natuurlijk. Hè? van De, de kleine patriot hebben ze vroeger ja. gedaan. Je dus hebt nog een bijnaam? In het ook. Verzet. Uh, ik zou het niet durven zeggen. Nee. nee. Oké. Okay. <laughs> oh jee. Doe maar niet dan. Nee. Maar die bijnaam, dat is toch geen schande? Ja, dus nee, dat maar heeft deze toch al... is niet helemaal. Uh... Oh, oh, Oké, okay. <laughs> dan zullen we het er niet over hebben. Maar goed, dan ben je weer blijven hangen. En toen op een gegeven moment dacht je van, ik moet toch wat gaan doen. Nou, ik, zat, ik werkte in, in Haanem al bij de post toen de tijd. En uh, uh, daarna ben ik uh, door mijn schoonvader, uh, Joop van Zolingen, uh, die dus uh, op een gegeven moment voorman werd hier bij de postkantoor uh, op Zandvoort, werd ik uh, naar Zandvoort gehaald, uh, omdat ik hier dus ook woonde en dus niet meer naar Haanem hoefde. Dus ik heb ook nog een aantal, uh, ik denk een jaar of uh, tien, hier op Zandvoort gelopen. Dus uh, alle straatjes in Zandvoort, uh, die ken ik wel. En alle gebouwen ook? En alle gebouwen ken ik ook. En dan ja. dacht je, god, vieze toestand. <gacht> nee, nee, nee. Ik heb nog een hele tijdje uh, ander werk gedaan. Bij de post uh, weggegaan. Uh, en toen ben ik naar een uh, technisch bedrijf gegaan, een Zwitsers bedrijf. En die haalde zilver terug, uit, uh, zilver terugwinning uit, uh, uit een soort vloeistof. Dat was voor het milieu uh, toen uh, Sky High. Dat was een, uh, een ontdekking dat uh, hadden ze nog nooit gezien. Gewoon zilver terughalen uit een vloeistof met elektrolyse uh, uh, apparaten. Dat en, hij als kind voor de nonnen moesten veel papier verzamelen. Ja, nee, nee ja. dit zat gewoon in de vloeistof. Oh. En dat werd dus uh, elektrolytisch uh, teruggewonnen. Okay. Gewoon puur 99,9% zilver. Maar omdat het uh, de digitale tijdperk kwam eraan. Dus al die vloeistoffen, dat ontwikkelaar en fixeren, was allemaal niet meer nodig. Het werd gewoon gedrukt, net als nu, zeg maar. Dus dat was ook een, ging ook ten einde. En toen werd ik dus ontslagen, omdat er geen werk meer was daarvoor. En toen werd ik dus eigenlijk uh, door een, uh, een wielervriend... Werd ik eigenlijk, die had al een schoonmaakbedrijf, die zegt van... joh, uh, ik ken je wel gebruiken. Nou, dat heb je dus gedaan, want anders zat ik gewoon op de bank. Dus die heb me van de bank afgehaald en die heb gezegd... joh, kom bij mij. En ik kreeg twee grote gebouwen in uh, Schalkwijk. En uh, ja, uit, uiteindelijk voelde ik me eigenlijk net... Uh, een beetje te min eigenlijk voor dat werk ik denk ik schoonmaakwerk. Als je eerst technisch werk hebt gedaan en ja, ja. dan ga je schoonmaakwerk doen. Maar daar ben ik helemaal van teruggekomen in hele korte tijd. Want je krijgt compliment op compliment op een gegeven moment. En dan denk je van hé, en het is dankbaar werk. Ja, dat klimaat. is natuurlijk dan is het toch dankbaar werk. En dan ja. denk je als je je werk dus goed doet, en de ja. mensen zijn blij, hè, als de mensen elke dag jouw gedag zeggen van hé, uh, hey, ja. toppie dan is dat ook natuurlijk een soort uh, beloning voor je werk. Ja. En dat, uh, nou, dat heb ik uh, meegenomen, zeg maar. Ik vind het wel heel mooi dat je dat trouwens zegt... over het feit dat dat, dat toch mensen zijn... en je hebt dat zelf ook gehad, gelukkig dan heb je dat ook weer teruggehaald... dat het schoonmaken uh, zeg maar minder zou zijn dan, dan ander werk. Maar het is natuurlijk wel het meest... een van de belangrijkste dingen die er gebeuren. Want... Een, een goede schoonmaker, een goede poets in huis, is goud waard. Dat is zo, ja. Maar ja, je bent een van de weinigen die dat uh, zo zegt. Meestal, en dat was zeg maar jaren geleden, was dat zo. Dat een schoonmaker, een man achter de vuilnisauto, uh, een papierprikker. Dat was eigenlijk toch het mindere, het mindere werk, ja. zeg maar. Het ja. werd eigenlijk een beetje met de nek aangekeken. En nu is het zo dat, ik heb diepe respect voor die mensen die achter die vuilniswagen lopen. Ja hoor. En nou. ik heb uh, diep respect voor uh, de mensen die dus uh, uh, de schoonmaak doen. En een, op dusdanige wijze dat de mensen blij worden daarvan. Ja, en dat is dus, een, een, een, een, het schoonmaken is eigenlijk een vak geworden. Het is ook een vak. Ja, het is kijk, echt een vak. Je moet wel, je wel weten toe, wat je doet. Af en toe toch een beetje vreemd, want je denkt schoonmaken. Nou, er zullen wel veel Oost-Europese mensen werken en dergelijke. Dat is ook zo. Dat is wel zo. Dat is ook zo. Maar die werken... We kunnen jullie goed poetsen, hè? Ja, maar die werken om... Hard. Nou, die doen. werken hard om een, voor het geld. Daar ja. Ja. zit geen uh, passie in. Er zit geen... Emotie in. Geen emotie in. Nee, er, zit nee. geen, er zit niks bij. Die werken, omdat ze moeten werken voor dat geld, om ja. te kunnen leven. Maar ze doen het wel goed. Uh, mijn nee. ervaring is dat, dat, dat... Daar moet je wel echt helemaal bovenop zitten... En constant erbij zitten. Want er zijn natuurlijk legio van die mensen die daar, die daar zijn. En die, die ze zijn hier ook op de hoge weg. Die, die, die Poolse mensen schatten van mensen. Maar je moet ze wel erbovenop zitten. Dan doen ze precies wat jij wil. En ook goed doen ze dan? Ze doen het wel goed als je erbij blijft. Maar ja. als dat niet zo is, dan... Ja. Dan dwalen ik, ze ik af. Ik krijg me soms aan het schoonmaken in ziekenhuizen. Als je daar in een bed ligt en je ziet dan zo iemand met een zwappertje even langskomen. Ja, ja. maar dat ja. heeft alles te maken met tijd investeren. Want ze willen altijd voor bijna niks willen ze een hele hoop. Ja. En dat is in het ziekenhuis worden ze ook allemaal geknepen. De, de, de, de schoonmaak dat moet, dat moet voor minder. Maar ze willen wel hetzelfde resultaat. En dat gaat, dus dat gaat niet. Nee. En dat is bij ons in de praktijk is dat ook zo. De mensen denken van nou... Ik, ik vraag een schoonmaker en dan wil ik dat hij dat en dat en dat doet. Alleen, daar zit een bepaalde tijd aan. En die tijd moet betaald worden. En tegenwoordig zijn, is een schoonmaker, die verdient ook uh, uh, 25 euro uh, in, in, in, per uur. En dat moet ik dus ook rekenen. Ja. Ja. Maar in hun gedachten zit nog steeds, hé, die schoonmaker voor een ja, tientje per tientje, uur. Tientje, 12,50 vijftig Ja, 12,50 ja. max, weet ja. je wel. En dat, dat kan gewoon niet meer. Dus we, we, we moeten er naartoe dat, uh, dat het een echt een, een, een, een, een, een, een, een, een vak is, dus en net als een schilder, net als een stucadoor, uh, ja, elektricien. Jij moet, ook, jij moet ook investeren in materiaal, materieel ja. en dergelijke. Ja. ja, dat doe ik, want om, uh, als je dus hele goede materialen hebt, uh, hele goede middelen hebt, dan kan je tijd winnen. Ja. Ja? In plaats met een zo'n scheepsmop uh, door een hal te gaan... waar het vuil van de ene kant naar de andere kant blijft liggen... bij wijze van spreken... heb je nu tegenwoordig vlakmoppen met uh, microvezeldoeken. En die nemen het op. En uh, wil je het nog beter doen... dan moet je een schropzuigmachine nemen... dat je het vuil van de vloer afhaalt. En ik, ik, heb een, ik ben, uh, in het voorjaar heb ik een, een, een machine gekocht... waar ik echt van stond te kijken. Dat is een schropzuigmachine... Die, die weegt, uh, nou, ik denk 25 kilo. Die, die neem je aan je hand mee, er zitten twee grote accu's op en dat ding dat kan alles. Maar je moet ook investeren in auto's en in al dat ja. soort dingen. Ja. Dat, uh. ja, ik heb twee auto's rijden. Ja. Ik heb twee man uh, die werken voor mij. Uh, Peter Seur en Henk Stevenhagen. Nou ja, dat is natuurlijk wat mensen vergeten. Is dat wanneer jij iemand in dienst neemt en je zou die persoon bij wijze van spreken 12, 50 of 15 euro per uur bieden. Dan ben je het dubbele kwijt aan de kosten die personeel met zich meebrengen. En dat weten mensen vaak niet. Dat weten mensen niet, nee. Mensen blijven in hun hoofd zitten... dat zo'n een, een werk, uh, iemand die, die, die schoonmaakwerk doet... die is een tientje, 12,50. Dat is niet meer zo. Die mensen hebben een job, die hebben een baan. Ja. Uh, dat is allemaal uh, geregeld via een, uh, een kantoor. Dus die moet ook afdragen, uh, belasting, uh, ja. ziekenfonds, uh, alles bij elkaar. En dat zijn de investeringen die ja. jij dus doet. Ja. Die moeten dus en dan die moeten manier. we dus proberen. ...proberen om met de, met de goede materialen de tijd terug te winnen... ...om het geld wel eens een keer uh, zo te krijgen dat je zegt... van: ...nou, ik hou er toch wel wat ja, aan over. Want je gaat die berg nou, niet voor om kieten te spelen. Nee, zeker niet. Zeker dan niet. Nou ben je 15 jaar bezig als bedrijf. Ja. Wat ik me dan afvraag... ...je hebt nu een aantal appartementengebouwen... ...maar al die Airbnb die je hier... ...die uh, zomerhuisjes verhuren en dergelijke... ...die na een week weer weg zijn... Die zitten dan ook met het probleem. Ik moet mijn huis schoonmaken voor de volgende huurders. Appartementen, huisjes, noem maar op. Kunnen die ook bij jou terecht? Nee. Oké, okay, nee. duidelijk antwoord. Duidelijk antwoord. Ik ben niet voor de, de huishoudelijke schoonmaakdiensten. Ik ben niet voor bedjes opmaken. Ik heb echt een, een, een professioneel schoonmaakbedrijf. Die uh, uh, over het algemeen uh, VVE-gebouwen schoonhoudt. Uh, kantoren schoonhouden. Schoonhouden. Uh, uh, ...particulieren ook, particuliere bedrijven heb ik ook. En ik heb van de gemeente heb ik natuurlijk ook... Uh, Scholen? Nou, het is geen school, maar het Centrum Jeugd en Gezin, zeg maar. Hè. Dus ja. het, uh, en uh, ik heb een tandarts, ik heb uh, ja, de EHBO-post, de, de huisarts, huisarts, het Juttersmuseum... Uh, ...maken we, we helpen alleen met, uh, met uh, de toiletten schoon te houden. De rest doen ze allemaal zelf, allemaal de vrijwilligers. Maar de toiletten die doen wij dan, hè. Dat, omdat het regelmatig dat regelmatig moet gebeuren... Uh, nou ja, zulke soort uh, werk Zit je vol in. of kan je nog meer werk hebben? Nou, ik, ik wil niet groter worden eigenlijk als dat dit al is. En ik ben nu uh, uh, verleden week 66 geworden. Dus het, het, het, het, het pensioen, <laughs> het, het pensioen uh, begint te dagen. Ja. En, uh, maar je moet het ook bemannen om het maar ja. zo te zeggen. En dat is natuurlijk ook een uitdaging op het ogenblik. Nou, de uitdaging is dat uh, je hebt twee mannen in dienst En uh, ik doe zelf natuurlijk ook nog wat. Uh, gaat er een op vakantie zoals volgende week? Moeten, ja, we daar toch weer, moeten we dat toch weer oplossen. En ja. dan ben je toch weer aan de bak. Maar hebben het nu steeds over poetsen gehad. Maar in jouw uh, informatie zie ik ook dat je glazen wassen doet. Ramen wassen. Ja, dat hoort er gewoon bij. De, ja, tegenwoordig een speciale hoort dat erbij. apparatuur bij. voor. Ja, we hebben het, het, het, het, het Engelse, ze noemen het een tukkersysteem. En dat is gewoon een, uh, ja, een, een, een, ik heb een tank met uh, 800 liter water... En dat is osmosewater. Dat is helemaal gefilterd water. Er zit geen kalk in. Er zitten geen, geen spullen in. Het is eigenlijk een, een, een druppel die eigenlijk... Uh Laat geen strepen na. Een vacuüm trekt, zeg maar. En zodra die op het raam komt, uh, vult hij zich met het vuil en, en valt naar beneden, zeg maar. En er zit geen kalk in, dus er komen geen strepen. De mensen zeggen van, hey, moet je dat niet drogen? Ik zeg, nee, dat hoeft niet te drogen. En na twee uur zeggen ze van, uh, het glimt helemaal. Ja, mooi hè. Want het laat geen, het laat geen kalk achter. Het laat dus geen matte, matte uh, uh, residu achter. Maar Willem, iedereen wordt nu enthousiast door jouw gesprek. En zegt, we gaan hem bellen. Want uh, de advertentie staat in de zand de krant. Al 15 jaar op de voorpagina. Uh, we gaan hem bellen. Van, uh, wil willen bij ons komen? Maar je zit vol. Nou, vol is wat anders. Maar ik, ik, ik, kan, nu, uh, ik kan nu selecteren van wat ik wel en wat ik niet kan. Ja. En uh, we kunnen nog wel wat gebouwen gebruiken. Dat kan nog wel. Moet ik alleen mijn mensen weer uh, opporren om motiveren. te zeggen van motiveren. Want ja, die zijn ook al uh, even over de 60 heen. Dus daar moet ik ook voorzichtig mee zijn dat ik die niet uh, zo voldouw dat ze uh, s'avonds uh, voor, uh, voor half nou slap een, op de bank liggen. Als er nou een jonge enthousiaste persoon die nog zoekt naar werk en die denkt van dit wil ik wel leren en hier zou ik wel uh, in willen blijven. In dit soort werk kan die zich bij jou melden? Heel graag. Oké. Okay. Want Als volgens ik, mij zijn er nog wel mensen die werk zoeken en ik, die ook dit zouden kunnen doen. Ik zou ik ben al, uh, al jaren op zoek naar een, uh, een jongen van de jaren 30, 35. En die de instelling heeft om iets uh, Extra. te willen rea realiseren. Uh, die een uh, toekomst wil, die. Uh, die passie, passie heb ook, hè, want dat is, dat is voor mij een heel groot punt. Het passie, het, uh, het sociale gevoel geven aan de mensen. Als ik zo iemand ken in dienst kan houden, of halen. Uh, met, met een goed salaris. dan kan hij zeg maar wat van mij overnemen. Precies. En dan is en wij het voor mij wel Ik het gehad hè, dat, uh, dat het zeker geen min werk is, dat het echt prachtig werk is. Dat het niet minder is dan een techneut of wat voor ander technisch beroep. Het is een heel mooi vak. Het is, het is een vak. Als je het goed doet. Het is niet een schoonmaakbedrijf, maar een cleaning service. Ja, ja, ja. en dat, dat laatste, dat, laatste dat, dat staat nummer één bij service. ons, de service. Ja. Wij, wij maken wel schoon. Dat doen we naar, met heel, heel veel plezier doen we dat. En we doen het heel netjes. We halen geen tien. Maar een vijf wil ik oh ja, zeker niet. Dus we zitten rond de zeven, acht. Want een tien, als je een tien haalt, dan kan je nooit meer omhoog. Nee, dan moet je ja? stoppen. Dan moet je stoppen. Op je hoogtepunt moet je dan stoppen, ja. zeggen ze wel eens. Maar dat, dat kan ook niet. Dat kan ook niet. En dat, ja, dat verlangt ook, niemand. ook ja, niemand. Maar het moet wel goed zijn. Ja. Als er zo iemand is, dan wel. Mensen hebben interesse om met jou in contact te komen. Mag ik jouw telefoonnummer noemen? Jouw. Ja hoor. Nou, nee, daar gaan we. Schrijf maar mee. 06 143 24 444, oftewel 06 1432 en dan 44. Ja. Klopt dat? Ja. En daarbij staat ook elke 14 dagen staat er een advertentietje in de krant. In de krant. Op de voorkant waar alle informatie op staat dat je me kan bereiken. Ja, precies. Ja. Geweldig. Ik ben blij dat je in Zandvoort bent komen wonen. Ik ook hoor. Ik ben blij dat die voor en meiden je gevonden hebben. Ja, ik ook. Uh, het, uh, heel nou, goed. Wij uh, wensen jou uh, succes en uh, feliciteren oh. je met 15 jaar Koene uh, Cleaning Service. En nogmaals, het is een prachtig werk wat je doet. Mensen worden altijd blij, althans in principe. Mopperaars heb je altijd in deze wereld. En uh, ik zou zeggen, ga zo door. En uh, als er iemand inderdaad interesse heeft, dan zullen ze zeker contact met je oh, opnemen. Dank Dankjewel. Wel. Dankjewel voor je komst. We gaan even kijken of dat we nog een stukje van de agenda kunnen doen. Hè? Nee, nee is muziek. het niet meer? Eén minuut. We gaan hem heel snel even pakken in een minuut. Tot en met 23, 6, 2020. Dat is de Wonderkamer in het Zandvoortsmuseum. Dat is een expositie. En tot en met 25 augustus is de expositie Art with Pride. Pride and Prejudice in het Zandvoortsmuseum met René Zuiderveld en André Donker. En we hebben ook nog een hippie boulevard op uh, 2 en 9 augustus. Nou, 2 is uh, natuurlijk uh, geweest. 9 augustus, volgende week hippie boulevard, markt op het Badhuisplein van 12 tot 6 uur. Morgen. De zomermarkt op de boulevard Badhuisplein van 12 tot 6 uur. 4 augustus zondag. Dat is morgen dus. Dus morgen Place du Tetre, Poststraat Kerkplein van 10 tot 5 uur. En dan gaan we naar 9 en 11 augustus. Uh, de Aadak GT, daar komen we straks op. Straks af. met terug. En dan doen we de rest doen we straks. Zo is dat. Wij gaan stoppen voor de, het journaal en een beetje boodschappen, en we horen u straks graag terug. Dag.